Waar niks amper Ampersen met het NOS-journaal. Het onderzoek in het minder Marokkanen proces tegen Geert Wilders wordt gesloten. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bekendgemaakt. De verdediging van Wilders kreeg geen toestemming om nog een keer extra onderzoek te doen... naar politieke beïnvloeding bij de vervolging van de PVV-leider. Wilders kreeg zojuist het laatste woord. Het Hof doet op 4 september uitspraak. Bij een protest van boeren in de Drentse plaats Wijsten heeft de politie tientallen betogers gearresteerd. De boeren blokkeerden met tientallen auto's en trekkers de toegang naar afvalverwerkingsbedrijf Atero. De provincies Drenthe, Groningen en Friesland hebben demonstraties met trekkers en andere landbouwvoertuigen tot en met maandag verboden. Inmiddels is het bedrijf weer bereikbaar. De koffer die er gisteren voor zorgde dat meerdere mensen onwel raakten in een douanegebouw bij Schiphol zat vol met vals geld. Het ging om een paar ton aan briefjes, heeft Marius Jussé gezegd... tegen de Amsterdamse zender AT5. Ook is duidelijk geworden dat in de koffer een insectenbestrijdingsmiddel zat. En dat veroorzaakte de gezondheidsproblemen. De slachtoffers zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De koffer was op Schiphol in beslag genomen... en wordt nog onderzocht wie de eigenaar is.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 Vanmiddag in het noorden kans op opklaringen, dan kan het nog 18 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad staat file bij Zaandam 2 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie, Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 stevige kost op deze woensdagmorgen tweede uur met Tom Petty en de Heartbreakers. Aardigheidje bij die clip die hij die, die opgenomen heeft. Dan zie je Tom werken als een soort patholoog anatoom, of hoe je het maar noemen wilt. In ieder geval zo'n zo lijkersnijer. En dan zit daar, ja dan, dan heeft hij een fascinatie voor een dame. En die dame, die dame, die wordt gespeeld door Kim Bessinger. Dat is wel heel erg uh, frappant, uh, wat dat betreft. De clip eindigt ook eigenlijk heel bijzonder, want uh, hij legt dan uh, uh, ja, Bessinger in het uh, water. In de veronderstelling dat uh, de zeemansgraf dan wel goed is uh, in, in de clip. En dan slaat zij haar ogen open. Ik weet niet wat, dat, wat de diepere betekenis is van die clip uh, die, uh, die hij gemaakt heeft. Ik kan, kan het onmogelijk uh, vragen. Maar, wat uh, de, de reden is, is uh, toch ook weer dat ik ergens een week of uh, wat geleden iets uh, gedaan heb uh, in dit uh, programma. Door twee nummers uh, te draaien bij uh, de opening. Die allebei uh, uh, onderdeel waren van een discussie tussen uh, de popmuzikant... en uh, de president van de Verenigde Staten. Dus uh, wat was dat uh, geval? Het campagneteam, moet ik eigenlijk zeggen... van de, de president van de Verenigde Staten. Want die hebben het uh, gebruikt. Eerst uh, waren daar uh, de Rolling Stones... met Joe... Uh, You can't always get what you want. Dat heeft Trump dus gebruikt bij een, bij een, ja, een campagnesessie. En daar waren de Stones niet zo blij mee. En op een gegeven moment zeiden ze van... ja, als je dat nog meer doet, dan gaan we naar rechtszaak beginnen. En hij deed dat eerder al met... I won't back down van Tom Petty in the Heartbreakers. Dat is dus dat andere nummer waar ik eerder nog eens een keer mee begonnen ben en uh, daar waren de erven van uh, Tom Petty niet zo blij mee, dus ook die uh, hebben zich uh, bij uh, de rechter uh, gemeld, uh, van als hij dat nog één keer doet uh, dan uh, gaan we een zaak uh, beginnen dus uh, ja, het gaat allemaal niet al te best uh, met de president van de Verenigde Staten als het gaat om de muzikanten die achter hem aan zitten. Goed, we gaan uh, terug naar afgelopen uh, zaterdag, want toen uh, was daar het uh, gesprek wat Irene de Jager uh, had uh, in Goedemorgen Zanswoord met Raymond van Haafden de uh, nieuwe wethouder van uh, van, uh, uh, ja, van het college van Zandvoort. Want uh, er is uh, sinds een anderhalve week. Uh, zitten weer een nieuw college in, uh, in het zadel. En uh, daar ging uh, het uh, gesprek over. Dus laten we nog even teruggaan naar zaterdagmorgen. Of eigenlijk zaterdag. Ja, zaterdagmorgen was Goedemorgen. het morgen. Goedemorgen. Fijn dat ik u aan de telefoon heb. Mooi. Ja. <laughs> Voor mij ook plezierig. Ja. Nou, en daar was die dan.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 Uh, om ervoor te zorgen dat die hele kleine gemeente met dat grote grotgebied uh, goed terecht zou komen en het belang van de, de bewoners en, en uh, de ondernemers uh, echt ge, geborgd waren. Ik, uh, ik heb 18 jaar in Wijk aan Zee gewoond, dus ik ken een beetje wat uh, in een kustplaats, in een badplaats allemaal plaatsen. Dan een heel andere omvang natuurlijk. Het standwoord is veel groter en veel drukker. Maar ik weet een beetje hoe het, uh, hoe het leven in een, een badplaats is. Uh, ik, heb, uh, ik ben getrouwd, heb uh, drie kinderen, waarvan de jongste nog thuis woont, die uh, net zoals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 Denkt u dat u dat dan na twee jaar uh, wel zou kunnen gaan doen?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 om te kijken of wij gezamenlijk tot een, een oplossing kunnen komen... om eh, daar waar de provincie Noord-Holland zegt van... die toegangsweg mag alleen maar tijdens de Formid 1 weekend eh, opengaan... en niet eh, zoals het, het vorige college de vergunning heeft afgegeven... voor de overige wedstrijddagen. Nou, ik ga proberen daar eh, op goed een goede verstandhouding met, met, met, de, met de provincie... tot een oplossing te komen. Dus dat gaan we aan proberen aan te pakken. En... Ehm,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 It's cool. was Donata. Donata Krammars. Ze komt uit, uh, oorspronkelijk uit Duitsland. Maar ze heeft hier de muzikale opleiding uh, gedaan, namelijk aan het uh, Conservatorium van Amsterdam. Uh, daar is ze onder andere een, uh, een band mee uh, begonnen. No Soyo genaamd. En daar, daarvoor nog Uber Ich. Dat heb je aan het eind uh, van uh, het uur uh, voorafgaand aan dit uh, programma kunnen horen, namelijk de uh, VAS. Ja, ja, ja, dat zat er even verstopt uh, in een uh, stukje non-stop. Uh, weer terug naar het uh, verhaal uh, van, uh, van afgelopen zaterdag, uh, waar Irene de Jager een uh, gesprek had uh, met uh, de wethouder uh, Raymond van Haafden, want uh, hij is uh, door D66 benaderd om uh, de klus uh, de voor de komende twee jaar uh, te klaren. en Hij heeft onder andere sport in zijn portefeuille zitten. Uh, de tennishal is een van de dingen waar hij zich uh, wil mee bezig gaan houden de komende tijd, maar ook ook tot uh, een oplossing te komen... met uh, de toegangsweg. Want ja, er uh, ligt en, en slotte nog altijd... een uh, vergunning uh, die afgegeven is door het uh, college. Er is een amendement ooit uh, ingediend. Maar dat wordt uh, nu... Uh, ja, dat is nu een onderdeel... ook uh, weer van de discussie. Is, die, uh, is dat amendement eigenlijk juridisch... nog wel uh, goed, uh, goed genoeg? Daar zijn ook al uh, wat uitspraken over gedaan... door de advocaat van de gemeente Zandvoort. Uh, Pot en Jonker, als ik uh, me wel heb. En uiteindelijk... Uh, moet uh, Raymond van Haafden dus uh, met de gedeporteerde van de provincie Noord-Holland in de slag... om te kijken of er toch nog iets te regelen valt... om ja die vergunning die door het college is afgegeven te redden. Want dat, daar komt het dan in feite eigenlijk op neer. Het gesprek gaat natuurlijk nog, nog een stukje verder... met Raymond van Haven en Irene de Haag. Ja, dat, dat gaat natuurlijk over veel dingen. Het gaat over woningbouw. Ja. Ja. En er is natuurlijk nog steeds dat stukje in Noord... waar nog maar niet op gebouwd gaat worden...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 Bepaalde voorzieningen kunt aanleggen, kunt combineren, waarbij de paviljoenhouders de, de, de, de misschien uh, wat uh, stroom kunnen krijgen. Maar we, we, we proberen echt wel iets echt, echt van de start te krijgen. En ik heb daar komende week, laat ik me daarover informeren, wat de stand van zaken daarover is. En ik heb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 Weken van harte doen. Ja, dat was het gesprek wat Irene de Jager had met de nieuwe wethouder Raymond van Haften. Dan even een kleine dienstmededeling. Attentie, Walter, hier is hij weer.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 Te vragen hoor. Of, uh, of ze dat weten bij Veline. Nederlandstalige electro, Ja, zelfs dat is mogelijk. Uh, dat wij alleen uh, dit, uh, dit nummer uh, draaien. Zo so, heet dat nummer dus ook. Alleen Veline. Ik uh, draai hem niet alleen. Uh, hij komt af en toe ook nog wel eens op een verdwaalde donderdagmorgen uh, of op een vrijdagmiddag uh, nog uh, voorbij. En dan hebben wij. Uh, ja, ja, ja, ja. We hebben hem aan de telefoon. Mick Boskamp. Goedemorgen. Goedemorgen, Jaap. <laughs> ja. Ja, want uh, gisteren ging het even mis. Dat zit ook in jouw nieuwsoverzicht. Want uh, dat is uh, het nieuwsoverzicht alleen door jouw uh, bril bekeken. Of door jouw ogen bekeken. Uh, dat is uh, uh, ja, een van de dingen die je even op tafel wil uh, gooien. Maar uh, er, er is nog meer, uh, toch? Mick? Ja, het is er is zeker meer. Maar het begint even met dat, dat we gisteren geen contact hadden. Ik, uh, ik, uh, ik zat wel een beetje te, te wachten dat je zou bellen. Ja. En je belde niet. Want ik keek naar mijn telefoontje. Die bleek leeg te zijn. Terwijl ik hem uh, de nacht ervoor helemaal had opgeladen. Ja. En wat blijkt nu. Dan ben ik gaan zoeken op, op, op, op dat zo fijn, met internet. En je vindt alles. Ja. Dan ben ik gaan zoeken. En wat blijkt nou. Dat de laatste... ...update van het uh, bestu ios besturingssysteem ja. van de iPhone... Ja. ...die zorgt ervoor dat die batterij binnen, binnen een munt van tijd wordt leeggezogen. Dit ja, is niet te geloven. Dit is niet te geloven. Dus, dit, dit te geloven. dus er nu, heel snel komt er een nieuwe update aan. en ja. dat lijkt, wat hij, Het gek is, die telefoon wordt ook heel erg warm. Ja. Dat staat ook toevallig beschreven in dat, uh, in dat stukje. Ja. Dus uh, nou dat wil ik even melden. dit dus is een nieuwsbericht dat meteen verklaart waarom ik uh, gisteren uh, niet in je uitzending zat. Yeah. Ja, er uh, was ook nog iets anders, uh, zag ik op jouw Facebook-profiel. Uh, dat vind ik toch wel even noemenswaardig om te vermelden. Want uh, hoe los jij iets op als je je mondkapje bent vergeten in de bus? <laughs> Ja, ik vind het, ik vind het wel een hilarisch eerlijk gezegd hoor, want ja, zo... ja, kijk, even voor de mensen thuis, Mick uh, heeft uh, 5000 uh, Facebook vrienden waarvan ik er één van ben en David Molenburg ook één, dus, dus die, die burgemeester die zal wel denken, wat is dat nou voor een, uh, voor een, ja. Man, man, voor een idioot? Was een ja, nou ja kijk, Ik kan wel zeggen, jij bent dat mafkees, maar ja. ik bedoel, het was echt een noodoplossing. Ja, ik geloof het ook, het ja. Een, ik was dus onderuit, het begon nog niet lekker, ik had de auto weggebracht naar, uh, naar Toyota, we gaan sfeer, oh ja. en ik had een koffer bij me met, met, een, met nog een zwaar gewicht erin, want ik moet natuurlijk wel een beetje fit blijven als ik uh, uh -huh. vier dagen, vijf dagen met een meisje onderweg ben. Dus uh, uh, nou ja, die sleepte ik achter me aan, het begon vreemd te hozen, want ik moest naar een bus, station om een bus te halen, na een half uur kwam die bus eraan, dus ik, ik stap achterin en ik glij uit. Want die bus die, die maakt een enorme uh, scherpe bocht. Uh -huh. Naar rechts om de snelweg op te rijden. naar richting Utrecht. Uh -huh. En ik ga op mijn bek. En uh, ik, ik, ik, ik, ik licht daar uh, en daar te te staren van die bus. En ik kijk om me heen. En niemand kijkt gelukkig naar nou, me. ik zie wel dat iedereen een mondkapje op heeft. Toen dacht ik bij mezelf. oh nee. Ik ben gewoon een mondkapje vergeten mee te nemen. Uh -huh. Dus wat ik nog gedaan dat Ik heb die, die koffer die bij me had opengeritst. Het eerste wat ik vond. Het was een gedragen boxershort. Die had ik de uh, dag voor de hele dag gedraken. Mm -hmm. En die had ik in een plastic tasje gestopt. Je <laughs> zit heel serieus te reageren. op een... yeah. me. Mm -hmm. <laughs> dus, dus, wat ik gedaan heb, het yeah. was een, een boxershort met, met, met, met bijenpijpjes. die ik yeah. heb ik over mijn hoofd getrokken. Yeah. En die heb ik een beetje in, in model geduwd. Yeah. En zo ben ik dus uh, zo. Die buschauffeur die keek nog in zijn binnenspiegel gewoon, Die zag me wel eens in orde was, want ik had gezichtsbedekking. Ja. En zo ben ik ben ik uh, ja, twee uur lang heb ik met mijn eigen gedragen onderbroek over mijn hoofd gezeten. Ja, eerst, ja, ja. Eerst een uur naar Utrecht en van daaruit natuurlijk de trein naar Amsterdam en van daaruit de trein naar Zandvoort. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus, dus burgemeester, als, als u luistert, ik ben echt ongevaarlijk. <lacht> ja ja ja ja ja nee ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. is een stukje overgeschreven ja ja geeft, maar weet je kijk weet je wat het is ja? ja het geeft ook een beetje aan mm -hmm. hoe krankzinnig die maatregelen zijn ja, ja. Want, dan zit zitten dan in die bus mm -hmm. en ik vereidel een, een, een boete van 35 euro mm -hmm. door een gedragen onderbroek over mijn hoofd heen te trekken ja nou hoe hoe bespottelijk kan je het hebben ja, ja nou, ik, ik, maar ik vind het wel heel erg creatief opgelost eerlijk gezegd. Ja, dus dat, dat vond ik wel. En dan eh, nog iets, want dat zat ook in het nieuws eh, verstopt. Eh, de minder Marokkanenzaak. Ja, de minder Marokkanenzaak, die is nu die is beëindigd. En uh -huh. uh, uh, uh, uh, uh, dat vind ik, ja, hoe je het ook bent verkeerd. Ik bedoel, ik ben geen fan, Maar uh, uh, uh, de deze langlopende kwestie ben ik wel blij om. Uh, even als ik het persoonlijk bekijk ben ik wel blij omdat het, uh, dat het achter de rug is en dat het over is uh -huh. want uh, uh, uh, ja, je mis, kan misschien zeggen dat minder Marokkanen, dat, dat, het was natuurlijk heel provocerend was het uh -huh. uh, maar uh, uh, hij vertelt dus ook in het stuk van dat hij nog nooit uh, racist is genoemd uh, in het stuk in de Telegraaf waarin staat dat het is, uh, de zaak is klaar en hij wordt niet vervolgd etcetera, etcetera. maar hij zou ook geen haat hebben gezegd tegen Marokkanen zegt hij hij zou ook zijn toehoorders niet hebben opgehitst. Nou, vind ik een beetje van wel, maar goed. In mm -hmm. ieder geval. Uh, uh, uh, en hij vindt zichzelf dat hij ergste beknot is in zijn vrijheid. Want ja. hij zegt, als gekozen politicus moet ik kunnen zeggen... dat Marokkaanse een beetje in alle statistieken oververtegenwoordigd zijn. Mm -hmm. Dit is mijn laatste woord, maar ik zal nooit zwijgen. Ik ben de knip voor de neus niet waard als ik zwijg over het Marokkanenprobleem. probleem Nou, dat zegt hij dus. Ja. Nou, dat moeten we maar voor lief nemen. Ja. En, uh, en, en klaar en, en door. Ja. Maar er is nog iets een andere kwestie. wat ik toch even snel even wil bespreken. Ja. Waar ik de afgelopen dagen. veel over me heen over heb geschreven. Uh, dat is. Uh, ja, misschien heel. Klein, iets kleins. en niet beeldschokkends... schokkends. Maar kijk, Gordon vierde eergisteren. het feit dat hij een jaar clean en sober is. Ja. Uh, dus, we hebben het uh, over Gordon, hè? Dus uh, de, de, de, de helft van. Uh, van Joling en uh, Gordon, toch? Ja, ja. Gerig Gordon. Ja, hij was clean en goor. Was ja, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. Maar jij ja, ja, ja, ja, ja, kijkt daar natuurlijk met, met jouw ervaring en uh, jouw deskundigheid natuurlijk uh, naar. Ja, nou, dat is dus. Dat, dat, hij, is, hij is clean, hè? Mm -hmm. dat zegt hij. Mm -hmm. hè? Uh, hij gaat zijn tweede jaar van de sobriety in, en dan ben je dus sober. Mm -hmm. Maar in hetzelfde interview met de vertelt hij dat hij in mei heel erg is teruggevallen. Mm. Dat is herkenbaar, want, want tenminste. Ik herken, ik herken het zelf niet, maar ik heb het wel in jullie verhalen gelezen. Zowel dat van jou als dat van René. Nee, maar wat ik wil ermee zeggen. Is, mm -hmm. Natuurlijk het is het herkenbaar. En iedereen ja. kan terugvallen. Ja. Dat is vervelend, maar je leert er ook wel wat van. Weet ja. je? Want ik bedoel, uh, uh, ja, uh, ik hoor dan vaak: hè? Ik, ik, ik sponsor ook uh, jongverslaafden mm -hmm. in herstel. En die val ook wel eens terug. En dan zeg ik altijd van ja dan moet je eigenlijk weer opnieuw beginnen met tellen. Hè, van zo lang ben ik clean. Ik zeg maar dan moet je niet denken dat je alles wat je tot nu toe geleerd hebt. Dat dat voor niks geweest is. Hm. Want dat neem je ook weer mee in, in deze situatie. Ja. Alleen wat ik. Waar ik me over viel. Was hm. het feit dat Gordon zei. Dat hij in jaar clean en sober was. Maar dat hij wel in mei was teruggevallen. Ja. Dan ben je dus niet clean en sober. Nee. En waarom ik daar zo op hamer. Is dat je daardoor wel een. Moet ik zeggen, je bent toch een soort rolmodel, ja. of je dat wil of niet, maar omdat hij bekende Nederlander is en veel he, overhartig over zijn verslaving en zijn herstel vertelt. Wat heel goed is, uh, uh, dan vertelt hij ook, ben je toch een soort rolmodel. Zodat mm -hmm. mensen toch een fout indruk kunnen geven. dat te zeggen van ja, ik ben een jaar keer zober, maar hij bent wel teruggevallen, maar dat is allemaal niet zo belangrijk. Ja. Nee, hij is eigenlijk ook twee maanden in sober. Want ja. hij is in mei teruggevallen. Ja. Zo werkt dat al even. Ja, ja. En, dat, en dat vind ik, ja, dat, dat, dat, dat, dat wringt een beetje. En ik, het is ook niet goed. Weet ik, ik, ik, je, ik, ik zou willen dat. dat hij, hij is zo openhartig, als hij dat nou ook had gezegd. Dat was hij helemaal top geweest, weet je. Ja, ja. Het is zo zonde, vind ik. Ja. Um, het, is een, het is een duidelijk uh, verhaal. Dan nog even de afsluiting. Want uh, dat uh, gaat weer terug uh, naar dat uh, verhaal met die, uh, met die noodoplossing in die bus. Dus zag ik ook nog een foto van jou en je broer uh, voorbij komen. Dat je broer uh, je, je geholpen had uh, met zo'n kapje. Nou ja, de volgende dag moest ik op uh, een sprong naar Haarlem toe. En toen, uh, toen uh, uh, staat ik bij de bushalter. En uh, degene met die ik een afspraak had, die vroeg of ik een half uur eerder kon komen. Dus ik heb heel snel een broek aangetrokken, een petje over mijn hoofd. En uh, naar de bus had die in mijn kees Ja. En toen kwam de bus eraan, en toen bleek <lacht> dat die veermondkapje vergeten was. Ja. Nou, vervolgens, dat is ook wel mooi, heb ik mijn, ik had een trui aangelukken. Ja. Die heb ik over mijn neus heen getrokken. Ja. En het zag er ook wel heel mooi uit, moet ik zeggen. Ja, zag het. En ik dacht, nou, misschien heb ik een gat in de markt ontdekt. Misschien is het goed om een, een trui aan het mondkapje... Ja. met twee van die, uh, van, die, uh, van die touwtjes om over je oren heen te doen... Kooltrui. ...in de nek, in de nek van je trui ja. bevestigen en dan ben je ook klaar. Ja, kooltrui omhoog er, te, trekken. Ik kwam het station Zandvoort aan en toen kwam mijn broer eraan... en de redder in de nood en daar kreeg ik een mondkapje van. Dus uh, daar heb ik een mooie foto van geplaatst. Ja, en toen zei je, ja, jij bent uh, een broder in arms, toch? ja. Dat zei, dat ze, nee, dat zei Dimfna, dat zijn mijn vriendin. Oké, okay, Dimfna. gereageerd van, hey, two brothers in arms. Ja. Brothers in arms, mooi was dat. Moet je even luisteren hoor, nu. Tenminste... Ik ah, ga gaat het niet draaien, hè. Ah, nou, tuurlijk. Leef, hè. tuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. Zo, zo sentimenteel ben ik dan ook wel weer, hè. Dat ik even de er maar even bijpak. Brothers in arms, uh, voor Mick en zijn broer Hans. Dank je, Mick. Gaat gedaan, bij, okay. ja. Oké.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 Het altijd toch even lekker hoor, of even, even chic de tussendoor draaien daarvoor. Brothers in Arms van de Dire Straits. En weer verder met de muziek uit de onderstroom van Nederland. Want deze man komt uit Capelle en heeft een band. En die heet Marvin Day Band, hoe toepasselijk ook, nummer 1. Proud!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 Marvin Day met zijn band, uh, ja, ze, ze, ze, ze lagen stil uh, met uh, optredens. Want uh, normaal gesproken is het wel iemand die, die graag uh, de optredens doet. Ik ben al heel snel met opruimen, want ik zit altijd te kijken van... hé, hey, waar is mijn bedje gebleven? Ja, die heb ik al uh, in, uh, ingepakt, want uh, dat, uh, dat dacht ik uh, van... nou, die heb ik niet meer nodig. Ja, die heb ik dus wel nodig. Want uh, ik moet nog wel het uh, laatste nummer... maar ik, vind, uh, ja, ik ga nou niet nog eens een keer dat bedje even opzoeken... om uh, dat nog even erbij uh, te pakken. Dat, dat, dat vind ik een beetje onzin. Uh, ja, uh, het, we hebben uh, ergens een uh, filmopname gemaakt... Uh, die is een beetje gemonteerd door uh, Leon van Nes... Uh, met allerlei foto's over hoe stil het in Zandvoort is... En dat, dat, ja, dat, dat heeft heel wat leuke dingen opgeleverd eigenlijk. En daar zat een stukje muziek bij. En dat muziek was ook weer van Howard Jones. En die heb ik erbij gezocht. En dat klinkt dan als volgt. Dus dit keer is het de afsluiting weer met Hide and Seek omdat ik dat ook nog wel eens leuk vind om het uh, programma daarmee af uh, te sluiten. Uh, morgen uh, zit er hier uh, Walter Sans op deze plek. Tenminste, staat op deze plek. En ik ben er morgenavond weer met uh, een nieuwe aflevering van Alternative FM. Veel plezier vandaag nog. Dag.